Volgens de New York Times hebben Iraanse en Amerikaanse diplomaten bijna vier jaar lang in het geheim over de kwestie overlegd en zijn ze het nu eens. Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 6 november zou concreet worden onderhandeld. Die datum zou zijn bepaald op aandringen van de Iraniërs, omdat ze eerst zekerheid zouden willen over wie als president hun onderhandelingspartner is. Over het nucleaire programma van Iran maakt het Westen zich al tientallen jaren zorgen.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 Goedendag Radio 1. Het gaat over eten vannacht. We hebben het al een uur lang over eten en op de achtergrond wordt er ook lekker gekookt. Dat, uh, dat hoort er allemaal bij. En een lekker drankje gemaakt ook. Een, uh, een speciale cocktail, iets met komkommer en nog gin-komkommer ook. Wat, wat, wat is Precies. het? Ja, ik heb uh, voor jou ook hier alsjeblieft. Ja, yes, dankjewel. En uh, voor hetzelfde ook, waarom ja, niet? Ja, tuurlijk. <laughs> we, uh, heb ik een lekkere cocktail gemaakt in deze feestelijke glazen. Met een speciale gin. Waar ook al een klein beetje komkommersmaak aan zit. Met ook een speciale tonic die extra lekker is. Ja, ik en ruik uh... het. Je ruikt heel erg die komkommer. Ja, voor de vorm ga ik gewoon niet die namen zeggen. Want dat uh, vind ik gewoon niet zo chic. Nee. En uh, nou ja, proef maar wat je ervan vindt. Zeg ja. maar, het is uh, iets anders dan met citroen. Maar past het ook bij het gerecht? Want dan krijg je zo meteen avocado met granalen, Hollandse Zeker. garnalen. Ja. Past het erbij, Benny? Ja, het is allebei lekker fris. En er zit allebei een beetje komkommer in. Dus het is gewoon... Uh... Oh. Is gewoon oh, wat okay. lekker. Ja, ik vind het wel lekker, zo'n gin tonic met een komkommer. Wat eet jij, wat ben jij nu aan het eten? Laat het me weten. 0800 1121. Zometeen uh, heb ik het beloofd aan Harm ook. Ik ga even bellen met uh, oh, yes, de voedingsdeskundige. En het, uh, het eerste gerecht is klaar. En, uh, het, nou ja, je moet het maar even uitleggen, zometeen nog Benny, wat we precies hebben. Maar ik heb echt ontzettend honger gekregen. Ik hoop niet dat als jij luistert dat je ook denkt: van... Oh, ik heb zo honger en niks in huis hebt. Je kan echt van alles wel wat maken. Krekkers, eieren met ham. Het kan allemaal. We hebben hier een schaal met uh, een lepel erin, lekker cocktailsaus, garnaaltjes ja, en wat en nog meer? Onderin zit dus een beetje ijsbergsla, ja. uh, radijsjes, mm -hmm. avocado, Hollandse garnalen mm. en dus uh, de cocktailsaus waar ik het net over had. Mm. Met, uh, ik had niet echt zin om zelf mayonaise te maken voor deze gelegenheid, dus ik heb <laughs> gewoon de goede Helmans mayonaise gekocht. Ja. En een beetje cayennepeper zit erin. Ja. En, uh, nou ja, je zit nu te eten, Hoe is het? Mm, ja, heerlijk. <laughs> het is natuurlijk niet slim om te gaan eten terwijl je ook moet praten op de radio, niet, hè? Maar oh, het is wel echt heel lekker. Mm -hmm. Maar is dit ook een specialiteit voor jou dat je dit hebt uh, uitgekozen om op de radio te nou, laten horen? Ik, ik weet niet zeker of het een specialiteit is, maar ik dacht van ja, kijk met Bak doen we gewoon eigenlijk, zeg maar richten we ons iets meer op de gezonde kant van eten, En vooral heel veel met groentes. Want Bak is het pop-up restaurant. Hadden we hadden het eerst hier al eventjes over wat jullie hebben. Dat uh, is in Amsterdam. En dat uh, dan kan je eten. En voor een redelijke prijs dan. En dan gezond ja. eten, vooral. Ja. Nou ja, ja, gewoon lekker eten. Maar krijg de... je dit bijvoorbeeld ook als je bij jou Zeker komt eten? Zeker niet. Nee, dit is, dit is meer gebaseerd op zeg maar, eten. Wat ben je net ook al zei. Zeg maar, dat het gewoon uh, lekker is om s'nachts te eten. Waar je zelf trek in zou hebben. En wat er dus helaas niet zo super makkelijk en veel te krijgen is in Amsterdam. Ja. Of in Nederland. Dat zou, er echt moet, dat zou er trouwens echt moeten komen: gewoon iets waar je s'nachts gewoon te Goed kan eten, om echt lekker te eten. Gewoon net iets langer dan zeg maar 12 uur of zo, gewoon ja. tot 4 uur, gewoon in heel veel landen heb je dat gewoon waar je echt... Maar dan heb je sowieso zeker in Spanje en Italië gaan ze allemaal al laten eten. Dan ga je ja. om 11 uur avond eten. Ja. Wij zitten hier allemaal om 6 uur aan de piepers. Ja, precies. En dan is het ook wel een beetje klaar. Maar dan... ook die, die nachtcultuur is dan wat meer weg qua eten. Ja. Ja, dat, ik vind het best wel jammer eigenlijk. Ja. <laughs> maar ja, daarom doen we het hier een beetje op, op Radio 1. Geef je misschien het goede voorbeeld. Zeker. Dat mensen dat ook gaan doen. Uh -huh. uh, ik ga zo meteen nog, even, ik ga nog wat meer eten. En dan, uh, ik ga zo meteen even bellen met de voedingsdeskundige. Want het, uh, ja, het zijn toch wel vragen, ook bij luisteraars. Van, is het nou goed voor je om s'nachts te eten of uh -huh. niet? Dan ga ik even aan haar vragen. En zo meteen ben ik ook nog met Lambert. Die, uh, die heeft ingebeld op 0800 1121. En uh, ik ben heel benieuwd wat hij dan het liefst s'nachts eet. Wat hij dan allemaal doet. En uh, nou, ja, ik hoor zo meteen zijn verhaal. Mannen eet smakelijk.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 through me now I, I guess you got me figured out all right Looking in your eyes I thought that there could never be a better ending inside I can't stay there with anybody else I can't say On. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Het gaat de hele nacht over eten, eten en nog eens eten, en dan ook over s'nachts eten. Want, want ja, dat, is dat nou goed voor je? Ik hou er heel erg van. We hebben echt hier een heerlijk maaltijdje: Hollandse granade met salade, echt heerlijk. Maar ja, ook luisteraars zeggen het al, en mm. mijn moeder zei het ook altijd: van, voor het slapen gaan eten is niet verstandig. En wat moet je bijvoorbeeld eten als je de hele nacht wakker wil blijven? Nou, Denise Goossers is voedingsdeskundige. En ik, uh, ik mocht haar wakker bellen om dit allemaal even aan haar te vragen. Denise, goeienacht. Goeienacht. Eten voor het slapen gaan. Verstandig of niet? Op zich kan het helemaal geen probleem zijn. Dat ligt eraan aan wat je gedurende de dag hebt gedaan. Uh, als jij gedurende de dag gewoon normaal hebt gegeten... dan zeg ik van doe het rustig aan. Als jij gedurende de dag weinig hebt gegeten... dan kan het helemaal geen probleem zijn dat je s'avonds nog iets eet. Maar ze zeggen toch dat je uh, als je ligt te slapen... Het minder verwerkt of zo, het eten, omdat je in beweging moet zijn, dat je darmen dan ook in rust zijn. Dat klopt, maar als je dus op de dag gewoon uh, normaal hebt gegeten en je zit nog niet aan je tax van calorieën, dan kan het geen probleem zijn als je s'avonds ook nog iets eet. Uh, mensen die bijvoorbeeld s'avonds uitgaan, die willen ook nog wel eens iets eten. Ja. En Als ze dus uh, s'avonds bijvoorbeeld alleen soep hebben gegeten voordat ze op stap gaan, is het helemaal geen probleem als ze dan nog iets eten, mits ze daarna nog lekker gaan bewegen. Uh, maar als je terugkomt van het uitgaan, want dat, dat, dat is ook de bekende snack... dat je nog naar huis fietst en langs de snackbar komt... dat je denkt, oh, ik ga nog even een patatje, omdat je dan hongerig bent... je bent een beetje dronken. Dat is wel heel slecht, toch? Of niet? Ja, dat is inderdaad niet goed voor je. Uh, je hebt namelijk gedurende de avond verschillende biertjes of wijn... of iets dergelijks gehad van alcohol. Daar zit natuurlijk al best wel wat calorieën in. Wat je dan nog eet is een vette bom. Je gaat vervolgens slapen en het verteert niet. Nee. Uh, met als gevolg, jij wordt s morgens wakker, je hebt gewoon geen honger. Omdat je dus nog al die vetten in je lichaam hebt zitten. Maar Goed helpt het, het wel? Het oh, sorry, ga verder. Nee, sorry, ga verder. Maar, ja, maar helpt het wel? Want dat, dat denk ik altijd. Als ik een, een flinke uh, bak patat eet voor het slaapgaan... heb ik al het idee dat ik minder brak ben de volgende dag. Dat klopt. Dat komt omdat uh, alcohol verdunt je bloed. Dus je gaat heel veel plassen. En daardoor heb je dus het gevoel dat je buik ook weer sneller leeg wordt. Als je dus zegt ik ga eten, dan ga je met een vol gevoel slapen. Het nadeel daarvan is dus dat je het niet sorteert. En dat je dus aan gaat zetten. Nou is het wel weer een voordeel als je, smorgens, dus op stap, als je s'nachts op stap bent geweest. En je wordt morgens wakker, dan word je vaak pas heel laat op de ochtend wakker. Ja. Waardoor je dus je ontbijt ook al hebt overgeslagen. En begin je vaak pas middags met je lunch. Dat is gevolgd dat je dus wel je calorieën binnenkrijgt. Ah, dus eigenlijk is het een soort uh, vervroegd ontbijt wat je neemt. Ja, eet. in principe wel. <laughs> Als jij heel de avond in de kroeg hebt gestaan met alleen maar een biertje... dan heb je natuurlijk weinig calorieën verbrand. Maar mensen die dus echt op stap gaan naar een, naar een disco... of een, een andere uitgaansgelegenheid... die verbranden best wel veel calorieën met beweging die ze nog krijgen. Ah. Dat is wel een goede inderdaad. En, en, en wat je dan zegt, een bak patat of een, of een broodje kebab... is misschien wel heel erg vet. Wat zou je beter kunnen eten voor het slapen gaan Om wel een beetje nou ja, dat volle gevoel te hebben na een avond dansen... maar wat niet zo slecht voor je is. Ja, als je uit bent geweest, dan kun je in plaats van die kebab... klinkt heel gek, beter een broodje hamburger eten. Oh, hoezo? Er zitten minder calorieën in, minder vetten in... En dat, ja, dat scheelt gewoon al heel veel. In een uh, broodje kebab bijvoorbeeld zitten 200, 430 calorieën. <laughs> ja. En in een broodje hamburger zit er 228. Nou, dat scheelt al de helft. Dat scheelt al 200 calorieën. is toch weer een mooi glas bier extra. En, <laughs> en wat nog meer kan je het best... Want ik, ik heb vaak soepstengels in mijn, uh, in mijn kastje staan. Omdat ik denk, ik wil wel even wat eten, maar niet iets heel vets. Ja. Nou, die zijn dus super. Maar probeer dan wel de volkoren variant daarvan te eten. Want in de witte variant zit gewoon meer suiker. Ja. En de volkoren variant, die geven ook een volle gevoel. Waardoor je hongergevoel gewoon langer uitgesteld blijft. Wat ook een hele mooie is, is ontbijtkoek. Ja, is dat een goede? Eh, ontbijtkoek is ook een goede. Er zitten uiteraard wel suikers in. Maar als je dat eet, dan krijg je dus ook weer gewoon een volle gevoel. Waardoor je dus minder gaat snacken. Je grijpt minder snel naar de snoepzak of de pepernoten. Die natuurlijk nou veelal oh ja. in omloop zijn. Uh, die snacken ook lekker weg. Maar ook daar zitten gewoon heel veel calorieën in. Dus houd inderdaad bij de ontbijtkoek de sulpana's. Oh, en de zoekstengels, dat is gewoon een hele mooie. Het zijn echt, uh, echt allemaal dingen die, die, eigenlijk, ja, die je vroeger mee naar school nam eigenlijk. Ja, klopt. Die je moet eten nu je terugkomt Kijk, van het uitgaan. Kijk, mijn inderdaad, de ook een hele mooie, maar dan wel de de melk. Ik ga het meestal gewoon met krenten aan de basisliga. Oké. Okay. Heb je nog één super tip sowieso tegen een, een anti-kater tip? Dus nou, we kennen dan nu wat je moet eten als je zin hebt om te eten, voor het slapengaan, na het uitgaan. Heb je nog een, een, een tip voor uh, wat je het best kan drinken? Is dat gewoon water? Ja, als je uh, bier drinkt of wijn drinkt of een mixdrankje drinkt, zorg altijd dat je er ook een glas water bij drinkt. Ja. Net wat ik zeg, je bloed wordt heel erg verdund door de alcohol. Uh, als je te weinig drinkt en je gaat heel vaak naar de wc, dan heb je zelfs kans op uitdroging. Heb ik het over extreme gevallen. Maar ja. Ja, als je eenmaal flink aan het drinken bent, dan heb je ooit mensen die heel ver weg raken. Um, zorg altijd dat je goed water drinkt. Voordat je op stap gaat, zorg dat je wel goed hebt gegeten. Ja, een goede bodem leggen zeggen ze een dan. Een goede hè? bodem leggen. En dan bedoel ik niet de friet of, uh, of de patat of de broodjes kroket. Maar gewoon een goede verantwoorde maaltijd. En wat is dat van. dan? Dat is gewoon aardappelen, groenten en vlees. Of repjes. Die zijn ook altijd heel makkelijk om te eten. Ja. En uh, ja, dat soort dingetjes. Dat, uh, dat, ja, dat verzadigt gewoon. Heb je geen tijd om te koken, pak dan een goede ja, bruine boterham. Echt Met heel kaas. goed brood. Als je kaas pakt, pak dan een 20-30-30-kaart. Oh, heel goed, Denise. Hè? Ja, ik, vind, ik vind vooral de, de tips voor het, voor het slapen gaan na het uitgaan. Goed, met de ontbijtkoek, de liga, de Sultana, de soepstengels volkoren. Daar, daar heb je echt wat aan als je nu aan het luisteren bent ook. Want waarschijnlijk kom je thuis en uh, ga, je, ga je slapen na het uitgaan. Of nog één allerlaatste. Stel dat ik de hele nacht werk, zoals wat ik eigenlijk doe... en wat wel meerdere mensen doen, taxichauffeurs... Uh, Portiers, noem maar op, wat kan je dan het beste eten? Dan kun je het beste, uh, als jij dus je dag om hebt in je nacht, om dat even zo te zeggen, ja. dan eet je in principe reverse. Verkeerd om. Dat doen heel veel verpleegkundigen, tenminste, dat raad ik ze altijd aan. Je gaat de nachtdienst in en je begint met je ontbijt. Want op de dag slaap je. Ja. Je begint met je ontbijt, dan heb je midden in de nacht je lunch en dan heb je er van thuis komt je wel mee eten. Oh, wat grappig. Dat is wel is het... goed inderdaad. Is eventjes wennen, omdat je die omgang hebt. Uh, maar iemand die bijvoorbeeld dagen achter elkaar een nachtdienst draait, die heeft wel behoefte aan die voedingsstoffen. En op de dag slaap je, dus dan heb je geen behoefte aan het eten. Nee. Dus dat, uh, en mocht je dan wakker worden, dan begin je gewoon met iets lichts te eten. Dus gewoon met één boterham of met een ontbijtkoekje. En dan ga je weer gewoon verder gedurende de dag. Uh, maar je draait hem in principe om. Het is reversible. Top. Denise, dankjewel. Wat een tips. Ja, graag gedaan. En, uh, nou ja, ik hoop dat de mensen er allemaal iets aan hebben. Ja, ik denk het wel. Ik heb er al zelf wel wat aan. Moet je nagaan voor mensen die, nou, die, die elke nacht werken of die heel veel uitgaan. Wanneer is de slaap lekker, neem nog een soepstengel voor het slapen gaan zo meteen. Hartelijk <laughs> bedankt. Een volkoren soepstengel. En, uh, en uh, nou ja, misschien tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Fijne nou, dag. nacht. Dag. Doeg. Nachtbrakers. En terwijl ik. Uh, Frank van der Lende. Terwijl ik belde met. Uh, Denise, zijn dus ze hier lekker aan het doorkoken nog? Zometeen gaan we naar het rookterras. Want uh, de, de. Ja, de soort. Ja, ik noem het heel uh, respectloos soort. Broodjes bapao, Maar het, het, het zijn toch wel een beetje, Benny, een soort van. Broodjes bapauwen? Uh, vooral. De, uh, even de microfoon praten, hè? Ja. Vooral de. Broodjes lijken daar, zeg maar, een beetje op. Het is gewoon heel zacht deeg. Wat gestoomd wordt in plaats van gebakken in de oven. En er zit buikspek in. Ja, je kan die broodjes gewoon openklappen. Ja. En dan kan je ze gewoon zelf vullen met eigenlijk wat je maar wilt. Ah, oh, heerlijk. En wij hebben buikspek. En een selderij is dit of niet? Die dat is de... uit. Oh, en ik heb ge, uh, heb ik net op een pekel gezet van uh, suiker en zout. En daar moeten ze heel eventjes op blijven liggen. En dan... Uh... En nog een sausje erbij ook? Ja, dat is mooi zin. Oh, dat is pittig. Nee, dat is meer een beetje een soort van zoutachtige vervanger, umami. Ja. En, dan, uh, en de, die rode, dat is de pittige. Ja. En dan straks, uh, als we de dingen warm hebben vanaf het rookterras, dan uh, ah, kunnen we lekker. alles erop gaan klappen. Lekker. Dat hoor je zo meteen hoe we de, dat gaan eten. Eerst uh, naar Lambert. Lambert belde naar 0800-1121. Lambert, goeienacht. Goeienacht. Wat uh, Dag, eet dan. jij als je s'nachts thuis komt? Nou, ik eet meestal een uh, pot yoghurt. Een pot yoghurt. Een pot yoghurt, ja. En afhankelijk van wat ik de dag daarna doe. pak ik uh, of een pasta of. Uh, ja, koolhydraten. Oh, hoezo zoveel koolhydraten dan? Ja, ik doe. Uh, ik doe uh, veel sporten. Ja. En. Uh, ik ben. Uh, oud handballer en ik doe heel veel uh, hardlopen. Oké. Okay. Dus als ik de dag daarna een wedstrijd heb die uh, veel koolhydraten vereist. veel energie. Ja. Dan uh, ga ik koolhydraten stouwen en die, uh, ja, die moet je dan de volgende dag verbranden. Maar is het goed om s'nachts te eten dan wel, oh, zo'n hele bak yoghurt voor de volgende dag? Nou, in, ge in geval als je de volgende dag uh, bij wijze van spreken uh, drie, vier uur gaat achterrennen. Ja. Dan is het wel belangrijk, omdat vlak voor een wedstrijd kun je natuurlijk niet veel uh, eten. Nee, dan dan zul, je, ja, ja. Uh, zul je van tevoren moeten, moeten stouwen, noemen wij dat altijd. Ja. En dan sla je, sla je koolhydraten op. Maar echt borde pasta is dat toch? En spaghetti en alles? Ja, spaghetti en dergelijke, ja, ja. En, maar... en dan uh, niet, niet met teveel saus, omdat dat dan weer uh, te vettig is. Dus uh, kijk, en het is, het is eigenlijk met alles heel simpel. Alles wat je teveel aan uh, koolhydraten of energie... Uh, eet en niet verbrand, dat wordt opgeslagen. Ja, en daar word ja, je dan dik, van. dik van. Ja, ja en op zich, op zich is het natuurlijk niet erg als je af en toe eens een keer uit de handen springt. <laughs> ja. Maar uh, ja, je moet, ik denk dat je gewoon moet zorgen dat je niet uh, meer eet als wat je verbrandt. Uh, nee. ja, dan is het heel simpel eigenlijk. Maar zondig jij wel eens, want je vertelt van ik eet wel heel gezond, gewoon voor de, voor de uh, topsport die ik doe. Zondig jij ook wel eens dat je even toch een, een broodje hamburger haalt ofzo? Ja, uiteraard. Ik, bedoel, ja. Ik, denk, ik denk dat het uh, een beetje frustrerend is als je dat niet zou doen. Ja, dat het je Om, dan zo uh, vasthoudt aan alles. Ja, als topsporter uh, moet je moet je, moet je natuurlijk houden aan, aan uh, bepaalde regels... ...omdat je toch uh, je lichaam zo moet verzorgen dat je niet uh, te zwaar wordt of te dik wordt. Dat werkt werkt het nadeel. Dus, ja, maar af en toe uh, is een keertje bij wijze van spreken naar een... Uh, Hamburg, het is dus, uh, absoluut geen probleem. Nee, ja, de biertjes worden hier overgetrokken. Het is toch uh, het zaterdagnacht. En uh, Benny en Piet de Koks die zitten hier. Heb jij nog een biertje gedronken vannacht, Lambert? Nee, ik drink helemaal geen alcohol. Ook dus, voor uh, de topsport? Uh, uh, onder andere. En ja, ook omdat je, uh, ja, dat je gewend bent vanuit, uh, vanuit het sport. Ja. Hm. Nou ja, fijne nacht nog, Lambert. Dankjewel voor het ja, bellen. Dankjewel. Jullie veel plezier met het programma. Ja, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, nou, Fijne nacht. Nog Roy. Um, jij uh, gaat als uit en dan doe je iets met patat. Vertel eens. Ik uh, ben Roy. Ja, hallo. Ik, ik doe inderdaad iets met patat. Uh, wat doe je? Want uh, maak je er dan een speciale patat van? Of hoe ziet dat eruit? Nou, ik kom mee. Ik, nou, het, is, het, is, het, is, het was drie weken geleden. Ik kwam toen thuis en toen uh, dacht ik dat je natuurlijk in Spanje heb je van die patat en dat zit dan meestal in uh, met suiker eroverheen. Ken je oh, dat, dat zijn die deeg die deegdingen. Hoe heet die? Benny? Weet jij dat? Churros. Oh, ja, Churros. Die, maak ik, die ja. maak ik zelf. En hoe maak je die zelf dan? Ik frituur patat en dat dompel ik in suikerwater. He, maar Churros, dat, is toch, dat zijn meer die deegdingen in plaats van patat. Patat is toch een hele andere structuur? Dat zou je zeggen, maar toch als je gefrituurde patat, en dat kan een hele goedkope patat zijn, als je dat in suikerwater dompelt, dan krijg je dus datzelfde effect. Oh, dat is een tip, uh, tip van jou hier zo midden in de nacht. Ik had er nog nooit van en dat, gehoord. En niet. het mooie is dat, is is gewoon dat je uitkant. gewoon geen water krijgt die dag daarna als je een hele schaal hebt bleef te <laughs> <laughs> Dan komt er al die suiker. Ja, dat komt gewoon inderdaad omdat het suiker is en waarschijnlijk een beetje vet. Dat het altijd alcohol absorbeert. Ja, maar, ja precies. Maar het is echt het is ontzettend lekker. Ja, ja, maar ik, ja echt waar. Ik, ik ga het een keer proberen dan. Maar ja, moet, je dan, moet je het eerst frituren en dan in het suikerwater? Je hoeft het niet in het suikerwater te frituren ofzo. Ehm, um, kan het combineren, je het natuurlijk een beetje, dat gaat natuurlijk helemaal inzetten, dat is natuurlijk heel erg lekker, maar het kan inderdaad gewoon los, uh, eerst structuren en daarna pas in de suikerwater. Oh. en heb je dat vanavond ook gegeten? Ehm, um, even een klein schaaltje, ja. <laughs> wat ja de koks hier die zitten met grote ogen naar je te luisteren, want ze hebben zoiets van, hè? hebben we nog nooit van gehoord, maar misschien is het ook wel een keer wat voor jullie op de kaart, mannen. Maar nou, dan haal je ze weer uit het suikerwater of zo. Wordt het dan een soort van slap? Ze worden sowieso een ja, beetje heb, slap, slapper. Ik, zee... nou, ik, ik, ik, ik heb nog een gezicht. Ik ben natuurlijk een arme student. Dus ik heb het uh, met, een, uh, met een lepel heb ik dat eruit gevist. Ah. Maar het is ontzettend lekker. Ja. Okay. Het is Echt onwijs lekker. Misschien kan je het een keer maken, Benny. Ja, ik, ga, ik heb het weer. Ja, het is het proberen waard in ieder geval. Ja. Ik heb een keer Durke babbetje gegeten. Maar zelfs dat ben ik zat geworden. Dit is echt super lekker. Okay. En hoe heb je er ook een naam gegeven, deze suikerpatat? Cigarillas. Hoe? Sigaretjes. Nou ja, ma ma maakt niet uit, dan kom we nog wel een keertje uit. Okay. Bel maar Is volgende wel, week gewoon uh... weer terug, 0801121. 0801121. En uh, misschien heb je Ik dan nou een Ik wil trouwens één ding zeggen ja. tegen jullie. Ja. Ontzettend goed programma, man. Dankjewel. <laughs> <laughs> Blijf lekker luisteren, Roy. <laughs> oh jee. Yeah. Ik, ik, ik, ik drink trouwens ook een heel toepasselijk biertje altijd bij dat uh, suikerwater. Ja, en dat wij, wij hebben hier ook een biertje en een, een gin tonic met komkommer. Hé, hey, dankjewel voor ik het bellen, Roy. Nee, maar Oetinger. Oh, dat is ook lekker, ja. ja? ja Oetinger van de Lidl. <laughs> Huppakee, nog weer reclame <laughs> op de zender. We zijn goed <laughs> bezig vandaag. Ik denk dat ik mijn maatselaars Noem. moet inleveren ja. naar deze show. Hé, hey, dankjewel Roy, ik fijne dag. Het kan geen genoeg reclame zijn. Dankjewel. Niels, jij hebt ook gebeld, 0800-1121. Je komt net uit de kroeg gerold. Oh. Ja, een hele goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Oh, je klinkt uh, heel vrolijk. <laughs> ik vind het allemaal een beetje relatief allemaal. Uh, bedoel, we worden allemaal uh, middelen verzonnen om, uh, om katers tegen te gaan, om, uh, om uh, dingen te zien om uh, hoe je het uitgaat moet hoe je het ingaat, zeg maar. Ja. Maar ik ben uh, zelf leidinggevend uh, in de Digros, nog meer reclame. In de Digros in uh, Sassenheim ja. En dan ken ik uh, van, die, uh, van die pubers, die gaan uit. En die uh, eten zo min mogelijk omdat je, heet, om zo, zo, Omdat je dan sneller dronken wordt. Omdat ah. je dan sneller dronken wordt. Ja, je wordt dan sneller dronken en dan worden ze sneller dronken. En dan, uh, en dan gaan ze altijd op, sochtend, oh, sochtend, uh, minst, uh, op zondagmiddag gaan ze die verhalen uitwisselen hoe het allemaal geweest is, zeg maar. Oh. En wat eet je zelf s'nachts? Uh, uh, ja. Wat eet je zelf s'nachts, uh, Niels? Nou, als ik uitga, dan uh, ga ik aan de suikerwater. Hoor. Oh wel, net, net zoals uh, Roy eigenlijk doet met zijn pataten in de suikerwater, ja, drink jij bedoelt, gewoon. Hij bedoelt cocktails natuurlijk. Ja, dat, dat doe ik ook, ja, in de suikerwater. Maar ik doe er geen patat in hoor. Nee, nou, jij drinkt het gewoon dan. Nee, ik doe er kebab in. Ik doe er kebab in de suikerwater. Nee, nu wordt ja, het ongelooflijk. Ja, een kebab in de suikerwater dat is echt een... Uh... Ja, even de oh. combinatie moet je proberen, dat is echt prima. <laughs> echt niet, man. Nee, <laughs> dit, dit, dit <laughs> dat is wordt ongelopen. Ja, je bent in de suikerwater. <laughs> ja, dat is goed, weet je Niels. Hé, hey, dankjewel <laughs> voor het bellen en, uh, en een hele fijne nacht nog. Mannen, mag ik jullie naar het rookterras sturen voor ja, de, voor de zeker, buikenspec? Zeker, En voor de broodjes Bapao die jullie gaan stomen daar? Ja. Kom ik zo meteen achter jullie aan om even te kijken hoe het daar naartoe gaat? Oké, okay, doei! Kunnen we een sigaretje roken er even erbij? Ah, oh, dat, nee? dat kan nee. niet, tijdens het eten wordt het niet roken. Niet ja, dan maar dat kan je ook niet roken. roken. Ja, en wat buiten op het Bobby rookterras. Hoe niet uh, als het alleen radio is. <laughs> Komt helemaal goed. Zometeen uh, gaan, ze, gaan ze lekker koken op het, op het rookterras. Hier ga ik er eventjes naartoe. En uh, het is niet voor niks het rookterras. Hè. Dus dan mag je ook een, een sigaretje bij roken. Je mag bellen hè, wat je eet s'nachts. 0800 1121 of mailen nachtbrakers at Dit is ook weer zo mooi. Zo'n lekker vijf voor half vijf plaat. Paul Weller. Inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. If you do something wonderful. Chase it all away. And my emotions Throws me back again Just Mooi, zo uh, midden in de nacht. Paul Weller met You Do Something To Me. En, uh, ik ben naar buiten gegaan. Ah. Ik heb ook altijd. Hé, oh. ah. hey, mannen. 200, 200. Wat zijn jullie aan het maken? De kok aan het is, woord. Nou, we hebben hier onze stoompanneninstallatie. installatie. Ja. En dat uh, gaat best lekker. Uh, dat werkt dus zo dat je onderin een laag hebt met kokend water. En dan daarboven heb je een stukje niks. Ja. Yeah. Waar het stoom dan zeg maar komt. En dan heb je een soort van rooster waar je iets op kan leggen. En dan heb je de deksel. Dus het is een hele hoge pan. Waar je dan iets in kan leggen. En dat stoom je dan gaar. En dat doen we allemaal op het rookterras van Radio 1. Staan ja, we hier ja, grote te kokerella. En dat kan. Het is ook best wel lekker weer natuurlijk. Ja, ja. En dit is ook heel erg, uh, heel erg bakstijl. Omdat we heel vaak ook uh, in uh, locaties die eigenlijk geen keuken hebben. is Mogen we zomaar geen open vuur gebruiken. Dus hebben we deze eigen... Uh, inductieplaten en die mogen eigenlijk overal omdat het geen brandgevaar heeft. Ja. Dus uh, ondertussen worden we steeds uh, vaardiger met deze, uh, deze manier van. Maar we moesten wel buiten gestaan, want er komt wel stoom vanaf en dergelijke. Nou, volgens mij had het nu niet eens echt hoeven. Met dit klein beetje waterdamp denk ik dat het best wel los had gelopen. Maar we nemen natuurlijk het zeker voor ons Ja, want we willen niet dat de brandmelders afgaan en dat de uitzending uh, nee, dat in het best. water valt. He? Ja, dat is weer iets anders. Ja, dit past ook heel goed in het programma, want ik doe altijd de rookpauze. Om um, mm. even een sigaretje te roken tijdens de uitzending. En nu kunnen we het mooi combineren met elkaar. een beetje gekookt wordt hier. Want hoe lang moet dit uh, staan? Ik zie zeven staan. Is dat zeven minuten? Nee, dat is gewoon de... Is je kan, ja, kan het instellen niet. van stand 1 tot en met 10. En uh, ik heb hem nu even op zeven gezet. vond ik wel een leuk getal. Welke visje? Uh, ja. Maar is dit een goede, een goede nachtmaaltijd? Ook wat we Zeker. nu krijgen? Ja, nee, dit, is, uh, nee, maar... dit is wel echt. Uh, mijn lievelings. Dit is hem. Maar waarom is deze zo goed dan? Omdat hij uh, vet is. En uh, ongezond. En met varken. En uh, bijzonder. En dat is uh, wat wij ook met bak proberen, natuurlijk. Ja. En pittig. Ja, er zit heel veel uh, uh, zeg maar soja-achtige smaak in door die door die saus en als je zeg maar een beetje hebt gedronken en vooral als je er een beetje bij hebt gerookt dan uh, wil je het gevoel voor smaak in je mond nog wel eens wat uh, een Geen beetje het. verliezen en met deze heftige dingen dan uh, weet je wel dan proef je dat gewoon echt wel en dus het, het is ook gewoon goed een beetje zout en zout is ik weet niet of je het daar over hebt gehad maar als je dus een beetje hebt gedronken. Zo we staan echt nu vol in de rook trouwens. Zout van, houdt alcohol vast. Of uh, vloeistof vast, Dus dat is best wel goed. Dus eigenlijk moet je een liter water drinken en uh, iets met zout erin voordat je gaat slapen. En wat betekent het nou, wij zijn een sigaretje aan het roken hier op, op, op, het, op het rookterras. En uh, weet je moeder niet dat je rookt? Nee, niet ook stiekem. Oh. Maar wat betekent roken voor je smaak? Dat is natuurlijk funest. Ook jij als kok, Benny. Dat is eigenlijk best wel slecht dat je dan rookt, toch? Of niet? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet echt het fijne van weet. Maar ik, ja, het is absoluut uh, niet heel goed voor je. Nee, het is gewoon sowieso natuurlijk slecht voor je keel en voor je reukorgaan. En je reukorgaan is denk ik net zo belangrijk als wat er op je tong zit. Want ruiken is eigenlijk net zo belangrijk als proeven. Als je het niet zou ruiken, dan zouden heel veel dingen gewoon echt een stuk minder uh, lekker zijn. Dan voel je alleen het pittige of het zuur op je tong. Maar ja. dan dan... En dan verder, de smaak is eigenlijk het meeste wat je ruikt. Ook terwijl je het in je mond hebt, ruik je het eigenlijk ook nog steeds gewoon best wel. Ja ja het, het, het ziet er echt fabelachtig uit zo'n pan hier midden in het donkere en het verlaten mediapark in Hilversum. zijn ze al bijna klaar? oei klaar hoor. zijn ze echt al klaar? kunnen we ze mee naar boven nemen? ik moet die andere dan ook nog even doen voor de die ja, want zometeen is start met, uh, met Luc Ikink en ik zag hem al het gebouw binnenlopen en hij kwam natuurlijk, hij volgde zijn neus, dus hij ging uh, langs het rookterras om even te ruiken wat hier werd gemaakt. Ik denk dat hij ook wel een broodje lust hoor. Nou, tot... nog, nog één keer, wat krijgen we zometeen? We krijgen dus die gestoomde broodjes met geroosterd buikspek en boshui en gepekelde komkommertjes en uh, hele hete rode saus en hoisin. En dan lekker een, een biertje ernaast. En dat is de perfecte avondmaal eigenlijk. Ja, dat is echt prima. Er is niks mis mee. Lekker. Nou ja, ik, ik ga naar boven. Ik wacht jullie zo meteen op met de broodjes. En dan uh, gaan we lekker smikkelen. Jij kan ook nog steeds inbellen 0800 1121 om uh, jouw favoriete nachtsnack door te geven. Of mailen natuurlijk. Nachtbrakers.bnn.nl Ja, en uh, van, uh, van mooie maaltijdpraatjes naar hele mooie muziek. Dit is Ella Fitzgerald. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you want. Somewhere there's heaven How near, how far The darkest night would shine If you would come to me soon Until you will, I'll still my. Because you ask for it, so we're swinging it just for you. How high, high the moon, does it touch the stars? How high, high the moon? Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song. We're asking a high, hi, hi, hi, high, high is the moon. Boop -be -o -be, be -o -de -de -de do do do do do Down, down, down, if be. They didn't baby. baby. let it did, Bobby, did it, did it, did it, did it, did doo did doo did it, did it, did doo doo doo Bear, dear, did you da da Oh, o little, da baby, I do little, little, little, little, little, little, little, Baby little, little, baby, little, Oh, do little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little,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 Of de maan hoog staat, het is uh, midden in de nacht, vijf over half vijf. En je hoorde Ella Fitzgerald met How High the Moon. Uh, terwijl zij er buiten nog lekker aan het uh, kokerellen zijn. Zometeen komen ze naar de studio met de broodjes met buikspek. Ga ik even naar mijn vaste nachtbraakverslaggever. En dat is uh, Joris. Joris gaat elke week op pad de straat op. En dan gaat hij op zoek naar de liefde. En hij gaat hem met één vraag. Hij gaat echt naar kroegen waar studenten zijn. Hij gaat naar bejaardencentra. Maar met één vraag: wat betekent liefde voor jou? Kianne en Sofie, als ik zeg liefde, Waar denk jij dan? Uh, samen met een jongen gewoon gezellig op de bank zitten... thuis film kijken en ook uh, tijd doorbrengen samen met zijn familie... vind ik belangrijk. Kian, heb jij dat ook? Ja, ik ben het wel met haar eens. Ja, zoiets. Oh, en, nou, en wie is jullie grote liefde? Op dit moment heb ik niemand. Oh, jij? Ik ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Maar jullie hebben vast al een liefde gehad. Ja, twee jaar, half halfjaartje geleden heb ik een relatie gehad van twee jaar. Maar dat was niks? Nee, dat ging uit omdat um, mijn ex-vriend vreemd ging... en andere relaties hadden met meisjes, et cetera, et cetera. Leuk? Nou, niet, niet echt bepaald. Nee. Nee. En dat heb je nog wel even door laten lopen, begrijp ik. Ja. Want je was Hele lange toch... tijd. Echt waar? Een jaar of zo, anderhalf jaar. Je wist al een anderhalf jaar dat hij vreemd ging? Ja. En... Je ging er gewoon maar mee verder? Ja, ik bleef er maar gewoon uh, ja, achteraan lopen eigenlijk. Maar dat doen veel meisjes hoor. Als je een jongen geeft, ja, dan blijf je gewoon bij die jongen eigenlijk. Wat is dan de reden geweest dat je toch na anderhalf jaar besloot van oké, okay, het is nu klaar en over? Dat ik erachter kwam dat hij echt een relatie had met een meisje. En toen had ik echt zoiets van nou oké, okay, nu kun je ook echt opflikkeren. Maar hoe kijk je dan daar? Want ik bedoel, van dan ga je bij elkaar uit en dan zit je met elkaar s'avonds. En hoe, hoe, hoe ja. kijk je, kan je hem dan nog in de ogen aankijken? Of kon hij jou dat, ja, als je, als je dat al allemaal weet? Hij kon er blijkbaar wel. En ja, ik had er sowieso geen vertrouwen in hem. En uh, ja, hij kon er blijkbaar wel gewoon liegen. En toch uh, samen met mij zijn zonder dat hij, uh, ja... Ja, gewoon liegen. Heel, hij was heel goed in liegen, dat kan ik wel zeggen. Wat ja, vertelde hij je dan? Als ik eens vroeg aan hem van ja, uh, is en dit, dit waar... Nee. Gewoon heel droog, gewoon. Alsof, alsof er niks aan de hand was. Jij ja, is beter. Ja. En had je niet op zo'n moment, uh, zeg jij, hey, uh, lul? Ja, Vertel jawel. eens even de waarheid. Heel vaak. Dat is al heel vaak geweest. Maar toch zei er iets in mij van, oh, blijf gewoon bij hem. En het komt wel goed. En Ik had nog steeds eigenlijk hoop in hem. Maar ja. Het is toch beter zo. Nu half jaar lekker single. Nou, heb je er veel verdriet van gehad? Ja, dat wel. Heel veel. Ach ja, zo'n dingen gebeuren nou eenmaal. Je leert er ook weer van, natuurlijk. Ja, een hele goede les voor mij geweest. Dat er ook zo jongens bestaan. En daar wist jij van? Ja, eigenlijk pas nog niet zo lang geleden. Oh, je had het haar niet verteld, terwijl jullie wel vriendinnen zijn. Ja, nee, ze wist dan ook niet echt veel van, van onze relatie zelf. Maar en, en jij hebt ook geen liefde meer? Nee, ook niet. Uh, en waarom heb jij geen liefde meer? Ja, omdat hij ook uh, vreemd ging. Oh, en ook vreemd. Ook vreemd ging, ja. ja. Ongelooflijk, zeg ja. Twee dames voor mijn neus die allebei uh, bedonderd zijn. Ja, ja. staan dat je klootzakken eigenlijk ook. Maar ja. ja. Vind je dat ook? Ja. Aan de ene kant snap je het misschien soms ook wel van dat jongens vreemd gaan of meiden vreemd gaan. Ik ben nog jong, ik bedoel van nog een beetje wilde bras. Ja, dat je af en toe een beetje experimenteert en om je heen kijkt. Ja. Maar je nog twijfelt, denk je van nou, is Sophie wel zo leuk? Ja, nee, maar dan moet je ook gewoon niet met een meisje samen zijn of met een jongen samen zijn. Als je wil vreemd gaan nou, dan doe je dat lekker als je gewoon single bent. Dan kun je met Jan en alle mannen in bed duiken, maar dat doe je niet als je met iemand samen bent. En dat deed hij? Ja, dat deed hij. En niet één keer, maar meerdere keren. En bij jou ook? Nee, bij mij maar één keer. Zegt hij? Ja, wat ik moet geloven, dat uh, ik hoor allerlei verhalen, maar ik heb het gevraagd, maar licht het gewoon af. Dus, Hoe uh... ben jij erachter gekomen? Via vrienden. En kende jij ook degene met wie hij wat had gedaan? Ja, dat was een vriendin van mij. Oh, dat was een vriendin. Ja. Oh, helemaal. Fraai. Die is nu vriendin af. Ja. Maar hij heeft nou weer althans een nieuwe relatie. Dus, uh... oh, hij gaat gewoon door. Ja. En bij jou is het ook bekend via vriendinnen en Facebook, uh, noem maar op. Uh... Ja, ook precies hetzelfde. Eigenlijk kwam, was ik wel eens in de stad in Maastricht en dan kwamen meisjes gewoon eens naar me toe van, ah, oh, heb je nog wat met hem te ik, Ja. Toen eh, kreeg ik te horen dat hij eigenlijk dus achter mijn rug om met anderen was. Loopt er een beetje leuke jongens rond in Maastricht? Ja, wel leuk, maar niet denk ik voor een relatie of zo. Ja, echt Lopen te veel players in Maastricht? Ja, dat klopt. Maar jullie hebben allebei nog wel vertrouwen in de liefde? Ja, van de ene kant niet, van de andere kant wel. Ik denk, ik wel denk ik. Ja. Dus aan de ene kant niet, en waarom niet? Omdat ik al eigenlijk anderhalf jaar lang... Ik ben belazerd en ja, dat geeft toch niet echt te vertrouwen. Dus we zien het wel. Blijf vertrouwen houden in de liefde. Ja. ja. Joris en de liefde, elke week hoor je hem hier in Nachtbrakers. En dan gaat hij op zoek naar uh, ja, mooie verhalen over de liefde. Of je nou belazerd bent zoals de twee meisjes van toen net. Of dat je de liefde van je leven hebt ontmoet terwijl je misschien wel... een nachtsnack aan het eten was. Want, uh, we hebben het over eten vannacht in Nachtbrakers en uh, toen net was ik op het uh, rookterras met, uh, met Benny en Piet die uh, druk aan het koken zijn. De twee koks van vanavond. Ja, en eigenlijk het hoofdgerecht is er nu, hè? Piet, ja, ja, kan jij een zeker. Beetje, we hebben hier een snijplank liggen met uh, ja. nou, bosui, de buikspek en de broodjes. Ja. En gepekelde komkommers. Ja. En de twee sausjes. En wat gaan we nu doen? Als jij even kan uh, beschrijven. Ja, nou eigenlijk was het idee dat jij het zelf doet, maar Benny oh. doet het nu even voor. Ik ga er even eentje voor jou maken. ja. Je smeert er nu een soort... Ja, het ziet er een beetje uit als chocoladepasta. Maar het, het, het, ja, is, het is iets anders. Dat is dus de, de hoisinsaus. Dat is een beetje zoutig. Ja, en dat zoute hooisinsaus. Doe je er een beetje buikspek op. Dat is een beetje pangang achtig Alleen dan zonder die saus. Alleen, dat, dat vlees alleen. Uh, of schelt het nu echt? Uh, is het echt heel erg wat ik nu zeg? Dat is iets het is net wat anders. Maar wel een beetje die structuur. Zo ziet het er wel uit. Ja, het is ook varkensvlees. Alleen okay. dit is buikspek. Dat is dus nog dat lekkerder. Dit is al lang in de oven geroosterd. Dus het is een beetje karameliseert aan de buitenkant eigenlijk. Okay, het is, Hoor je dat? Ja, ja, het is een beetje gekarameliseerd ge, ge, oh, aan ja, de buitenkant. En uh, je doet er nu nog een rode saus overheen. Dat is ja. de pittige saus, toch Piet? Ja. dat ja. is nu best wel heet, maar ja, ik kan het niet praten. Nee. nee, <laughs> die legt het allemaal uit, maar ja. die is net niet bij de microfoon. Maar het lijkt gewoon, uh, ja, inderdaad, op een broodje. De, de structuur van het broodje is een broodje bepaald en daartussenin, ja, het is een. Is het, een, is het een Aziatische snack? Kan je dat zo noemen? Dit? Of ja, zeker. Ja, het is uh, zeker Aziatisch. Het is uh, zeg maar een gestoond broodje, dat is uh, vooral in, uh, in het oosten van, uh, van de wereld. Ja. <laughs> Met een beetje buikspek erop. En een beetje hoisin wat natuurlijk een Aziatische saus is. Ja. En sambal is ook Aziatisch, dus in die zin uh, zit je goed in de Aziatische hoek. Ja. Nou, lekker. Oh, de microfoons worden er even bij gezet. Oh, sick. Want je maakt nu nog een broodje en dat is nou ja, in principe gewoon ook die beetje saus erop. Oh, ja, Deze maak ik even voor Piet. Ja. Oh yes. Nou, maak er ook nog eentje voor jezelf, dan kunnen we zometeen proosten met ons broodje. Dat oh, is een ja. beetje de grande finale van uh, oh, ja. de nachtsnack-uitzending. Oh, ja. Laatste broodje oh, ja. en uh, de buikspek er weer op, de saus erop. Heerlijk. Het ruikt ook zo fijn. Ja, dat is, eigenlijk zouden we geurradio moeten hebben, dat je dat ook nog een beetje ruikt. Ja, dat zou best wel tof zijn als dat bestond. Ja. En nog een beetje vlees erop, bosuitjes, ja, finishing pekel -komkommer. touch met pekelkomkommer. Ja, ik weet nu inmiddels wat er allemaal op zit. Laatste touch met de, met de pittige saus. Ik zeg eet smakelijk mannen. Ja, wel. ja eet smakelijk. Oh. Proost. Hallo, Mmm. Mm. Ja. Oeh, het is wel pittig. Ik wil een pittig hapje te pakken. <laughs> mm, wel lekker. lekker. Mm. Het is wel echt de beste nachtsnack die ik ooit heb gehad zeg. Is dat ja. iets anders dan een broodje kebab of zo, of een patatje oorlog. Ja. Oh, heerlijk. Mm. <laughs> Zometeen praten we nog even verder over, jongens. ik ga Draai even een plaatje, even mijn mond leegmaken en dan, uh, dan komen we nog even terug bij jullie. Dit is zo so mooi. It's the facts, in. If at some point we all succumb for goodness sake, let us be young Cause time gets harder to our run And I'm nobody I'm not done with Leuk om te zien, iedereen zit hier heerlijk te smikkelen. Ook uh, Luc en uh, zijn redactie die zometeen begint om vijf uur met start. Zit ook lekker te, te kouwen. De technicus, hup, een beetje in de mondhoeken wegvegen. Ja, het is heerlijk zo'n nacht eten. En zeker als je dan de twee topkoks uitnodigt in je studio. En dan kan je... Ah, heerlijk! Uh, zometeen het uh, nou ja, dessert en dan, uh, dan, dan sluiten we af. Um, eerst de, de actuele plaat, want uh, het was het nieuws van de week. Na het verhaal van Lens Armstrong kwam de volgende schok. Want de Rabobank stopte mee met de sponsoring van, uh, van hun ploeg. Het, uh, het is, ja, ik, ik weet niet of het nou een beetje, beetje hypocriet is. Want ja, iedereen weet natuurlijk al dat er zo lang uh, uh, EPA wordt gebruikt en, en doping. En dat ze nu opeens zeggen, nu dat onderzoek er is, dat ze ermee stoppen. Uh, ik, ik weet het niet of het hypocriet is. Maar ja, ze stoppen in ieder geval mee. En de, de wielrenners moeten in ieder geval op zoek naar een nieuwe sponsor. We zijn 17 jaar lang in het wielrennen uh, actief geweest.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 Onder de indruk geraakt dus een werk, gerakt dus een leven, de passie is een werk. Heen nooit niks verdiend, zou nou eens moeten zien. Moeten kunnen kijken, zou nou eens moeten zien. Grote mens, van Zunde tot Bangkok, daar kunnen we hem zien. Van hier tot aan daar, van New York tot nu gaan kijken, gaan zien. Oh, lange lange rijen, maar ik heb geluk. Als klant van de Rabobank scheelt het een stuk Go van Go, een specialerij rij Met een pas van de bank, de toeristen voorbij Posters, kaarten of een gezellige mond Alles beschilderd met werk van Van Gogh. Een hippe Chinees in een zonnebloem gescoord Ze mooi, ze prachtig, in een driehoekse dood Voor een mens. Van Zandt tot Bangkok, daar kunnen we hem zien. Van hier tot aan daar, van New York tot nu nog gaan kijken, kan zien. In nooit iets verdienen. Ik was trouw aan zijn handen en trouw aan het licht. En trouw aan de luchten, een vergezicht, Maar zag geen kans, hij had geen kans. La tristesse durera, durera toujours. Mens, grote mens, van zonde tot Bangkok door kunnen zien. Van hier tot aan daar. Van New York tot toe gaan kijken, gaan zien. Moet nooit iets J.W. Roy met uh, de Rabobank Blues. Want het nieuws van de week was toch wel dat de Rabobank stopt... met het sponsoren van uh, de wielerploeg. De, de grootste Nederlandse wielerploeg. Zodat, uh, nou, is niet meer. Ze moet op zoek naar een nieuwe sponsor. En daardoor uh, J.W. Roy met de Rabobank Blues. Mannen van, uh, van het eten en van het koken. Jullie zitten nog jullie vingers af te likken. Ja, yes, yes. Dat was een lekker broodje. Dank u wel. Het is ook wel leuk dat je nu een keer zelf ook meteen mag opeten. In plaats van dat je het kerst alleen maar aan andere mensen geeft. Ja, want normaal bakken jullie uh, voor bak. Dat is uh, jullie uh, restaurantconcept. En uh, deze maand staan jullie ook weer ergens in Amsterdam. Zeker, zeker. We staan er. dat? Met, uh, ja, in november. Het ene laatste weekend van november. Dan uh, we mogen en kunnen helaas nog niet helemaal zeggen waar het precies is. Maar uh, houd het vrij, het ene laatste weekend van november. En kom naar Amsterdam, want daar is het sowieso. En je kan, check, je kan het checken op uh, bakrestaurants.nl, Ja, en we hebben ook Facebook en Twitter en al ah, dat soort dingen. lekker spammen, huppakee. Let's go. Hé, <lacht> hey, dank jullie wel dat jullie uh, zo midden in de nacht hier in de studio wilden zijn. Ja, geen probleem. En ook nog het heerlijke eten hebben bereid. Ik heb nog een half broodje liggen, dus die ga ik zo meteen uh, oppeuzelen als, uh, als Luc uh, gaat beginnen. Um, gaan jullie want ja, We hebben nu energie gekregen, gaan jullie nog, uh, of ga je lekker slapen met de ja, volle maag? We zijn uh, weggegaan hier, om hier naartoe te gaan van best wel een leuk feestje. Uh, dus wie weet? Uh, in de Bali, van fit en fruitig. Dat is een, uh, dat is een uh, café in Amsterdam, op het Leidsche Plein. Uh, en dan uh, ja, gaan en jullie nou misschien is... nog weer naar terug? Nou, we moeten even kijken of er nog wat uh, gebeurt. Kijk, of zij ook genoeg gegeten hebben om <laughs> nog, uh, nog verder te feesten? Jullie zijn echte nachtbrakers en daardoor zijn jullie ook meer dan welkom geweest in dit programma. Fijn. Dankjewel. En we moeten de boel gaan Doe Doen jullie ook de afwas zelf? Of hebben jullie nee, daar mensen voor? Tekenen. Nee, dat is jouw ding. Hoor. Oh, dat mag ja. ik doen zo. Ja, tekenen. wij hebben gekookt. Dus jij oh, moet ja, afwassen. Shit, zo werkt het, hè? Ja. Luke, jij uh, gaat zo zometeen start doen je hebt ook een hapje meegeten. Ja. ja. Vond je lekker. het? Ja, ik vond het heerlijk. Maar het was jouw ontbijt, hè? Ja, dat was, ik was net, ik ben, uh, nou, ik ben uh, nou, een uurtje wakker. Dus uh, dat was een goed ontbijt. Nou, lekker. Ja, dankjewel. Ja, Mooi complimentje <laughs> nog eventjes, man. All right. Ook als ontbijt. <laughs> ook Goal als lekker ontbijt. Dat dus is lekker. Ook als ontbijt. Niks aan de hand. <laughs> Luc, zometeen naar start. Um, en wij geven eigenlijk altijd het stokje door, zo aan het einde van de uitzending. En ik, ik zat weer diep na te denken, want ik vergeet het nooit mm -hmm. dat we dit doen. En ik dacht van, ja, dit is gewoon mijn cadeautje aan jou. Oh, Oké. Okay. Toch? Ja, nee, dat is goed. Ja, nee, dat lijkt mij me meer dan genoeg uh, ook. Ik, ik had er wel moeite mee, hoor. Met het cadeautje uitzoeken deze week. Vorige week had je melk. Vorige week een bakje melk. De week daarvoor had je. Hi. Uh, <laughs> ja, ze zitten nog een beetje vervelend in dus de <laughs> op de achtergrond. Ehm. Uh, dat weet ik ervoor ook weer. Dat weet ik niet meer. Maar wat heb je nu voor me? Nou, want... ik heb iets meegenomen. Ik weet, het is dus niet eigenlijk niet van mezelf. Oh. Uh, maar het, het, het, het is hier in dit pand al uh, een. Uh, nou, ik, ik denk wel. Een, nou, volgens mij wel anderhalf jaar aanwezig. Huh? Ik weet bijna zeker dat jij er heel erg blij mee gaat worden, zijn. Omdat jij, uh, jij. Jij gebruikt altijd dat product, ding. Ja. En. Uh, en ik kon dus niks meer denken. En toen dacht ik ineens van... Oh ja, dat ga ik gewoon... Ik ga het gewoon van... Ik ga het gewoon van de kapstok halen. En ik geef het gewoon aan jou. Hè? No. Wat, heb je een of andere oude jas of zo meegenomen? Nee, het is oude jas. Maar het is denk ik wel iets waar je blij mee bent. Alsjeblieft. Het is een heel klein... Oh, nee, hè? Het is een... Een tasje. Oh. <laughs> het is een stoffe tas. Ja, is dus een stoffe tas. En dit is van, uh, van, uh, van een, een plaatwinkel hier in Hilversum. Oh. Ja, het, het oortje. Ja, en die, die hangt hier echt al, uh, al, al jaren. Dus uh, nou, ik dacht, neem die voor Dank je mee. Dank je wel. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Dat is ja, lief. Toch? Ja, maar het kan dus ook zijn dat als je hier loopt en uh, je hebt gebruikt je tas, dat, dat iemand je aanschrijft. Dat opweens de hey, nieuwslezer achter me aankomt. Dat is mijn tas. Die hangt er altijd, op, altijd neer. Maar uh, voorlopig is hij voor jou. Dus jij steelt eigenlijk mijn cadeautje? Ja. Nu? Ja, ja. Ja. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ja, dat dacht ik toch. Met een woordje. Ja, ja. Mooi zwart. Ja. Wat is eigenlijk jouw lievelingsnachtsnack? Uh, Want daar gaat het over de hele nacht. Ik oh. heb toen net het lekkere broodje gegeten met het buikspak. Mijn lievelingsnachtsnack? Uh, ik vind een broodje dunner wel echt wel lekker. Ja? Ja, hou oh. ik wel van. Maar doe je dat dan ook? Eet je dat dan ook vaak als je uit bent gegaan? Ja, wel, ja. Goed, Vooral in Utrecht heb je een hele goede dunne tent. Ja. En dan uh, als ik oh, naar Utrecht ga, dan blijf ik altijd slapen bij een uh, vriend van mij. Die, die woont dus, zeg maar, net op de, op de helft van, uh, van die... Uh, dan, dan loop je naar huis. En precies op de helft zit die, die deun zat. Ah, zaak. dus dan kan je... Ah, dat, is dat vind ik echt heerlijk. Dan, uh, dan lekker met zo'n soppend broodje naar huis toe lopen en zo. Dat vind ik wel lekker, ja. En heb je er dan nou geen spijt van als je in je bed ligt? En nee. je denkt van, oh, had ik nee. het nou maar niet gedaan. Nooit. Nee? Nee. En de volgende dag opboeren? Ja, nou ja, nou, ik boer niet zo heel uh, goed, maar uh, dan heb je zo'n zo bedorven <laughs> apen in je mond dan. Maar dat vind ik ook niet zo erg hoor, dat, ach, dat hoort een beetje bij. Ja, en het is goed tegen een kater, zeggen ze, hè? om een ja. beetje wat te eten. Ja, dat is waar, je moet eigenlijk veel water drinken en even een laagje vet. Uh... Ja, en iets, iets zout, want dat, uh, dat houdt vocht vast en je ja. bent gewoon uitgedrogen. Dus je Hoe zou het komen dat je altijd zo ontzettend veel honger hebt na het uitgaan? Ik ja. heb echt gewoon, ik rammel altijd. Ja, misschien ook omdat je uh, toch beweegt of je bent aan het dansen of zo, of... Ik weet het niet. Ja, maar je beweegt, ik beweeg ook de, ik beweeg, de, ik beweeg, de ik beweeg de hele dag door. Ja, maar in principe eet je natuurlijk ook wel de hele dag. Als je ja. ook aan het werk bent, zit je nog even te snacken soms. En je gaat al gewoon, je hebt drie maaltijden ja, per dag. Misschien is het ook gewoon tijd om te eten dan. Als je bent uit geweest, dan is het een ja, Maar Een dag wordt zes, gewoon verlengd uh, ja. met een maaltijd eigenlijk. Ja. Dat zou kunnen zijn. Ik vind het wel mooi, want ik was in Barcelona twee weken geleden en ja. toen nou, eten ze gewoon. Dan begin je gewoon om een uurtje of half twaalf nogmaals een keer aan een uitgebreide tapasmaaltijd. Ja, dat vind ik echt heerlijk. heerlijk. Dat is echt heerlijk. We hebben straks trouwens ja, ik in, ben uh, heel in start, hebben we het uh, um, na hessen ook nog over nachtsnacks, of eigenlijk ochtendsnacks. Want in Amsterdam heb je namelijk nu een, een zaak, Amsterdam-Zuid, waar je uh, uh, kreeft kunt eten. Oh ja, daar hadden we het nog even over ja, inderdaad. Uh, na, ja. na één uur kan je nog steeds eten of zo, Ja, toch? en dan kun je hele luxe dingen uh, eten. En Dick van BN University is daar naartoe gegaan. Want die, uh, die hadden nog nooit kreeft gegeten. Die wilden wel eens ja. meemaken hoe dat is om dan midden in de nacht een, een, een botje met kreeft weg te werken. Dat lijkt mij wel lekker. Ik denk het ook, maar we gaan het straks horen. En verder, waar kunnen de mensen over bellen en, naar 0801121. We gaan het hebben over uh, dingen die je nog altijd wel eens hebt willen doen. Een soort bucketlist, bucket bucket ja. inderdaad. Dus, uh, nou ja, misschien heb je wel altijd een lange reis willen maken, of wilde je juist wel ook zo'n parachutesprong maken, of misschien wilde je wel een Zoals die die, Baum, die Felix Baumgartner. Of, uh, of een ballonvlucht, of misschien wilde je wel eens een keertje op een dolfijn rijden, of zo, weet ik veel. <lacht> kan dat? Ja, geen idee. Dus wat staat er op je bucketlist? 0800 1121 0800 1121. Heb jij iets op je bucketlist of vertel je dat zo meteen? Dat ga ik straks vertellen. Ja, ja ik heb dat wel wat. wat doen. Doen. Nee, nee. Dankjewel voor het luisteren. Nachtbrakers volgende week ben ik er weer, maar het houdt natuurlijk nooit op op Radio 1. Zometeen start dus met Luc King en bellen. 0800 1121. <totstuk>